Verschillende gemeenten nemen maatregelen. Gedacht wordt aan het bezuinigen op onderhoud aan wegen en groen, minder geld voor buurthuizen of een verhoging van de parkeertarieven. Nederlandse universiteiten zijn niet van plan om de samenwerking met Israëlische instellingen stop te zetten. In een open brief in trouw zeggen de rectoren van de 15 belangrijkste instellingen dat ze niet ingaan op de eis van actievoerende studenten. Die willen dat alle banden met organisaties uit Israël verbroken worden vanwege de oorlog in Gaza. De universiteiten vinden dat dat in strijd is met de academische vrijheid. De rectoren schrijven dat het verbreken van de banden met een land te ver gaat. Dat zullen ze nooit doen en alle visies rondom een conflict moeten de ruimte krijgen, staat in de open brief. Gasketels die aan vervanging toe zijn, worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door duurzamere warmtepompen, meldt het AD. Volgens woningcorporaties is er vaak geen ruimte voor. Ook vrezen ze geluidsoverlast en zijn er te weinig installateurs. De Amerikaanse complotdenker Alex Jones heeft ingestemd met de verkoop van zijn bezittingen... om een schadevergoeding van anderhalf miljard dollar te kunnen betalen. Jones beweerde jarenlang dat een schietpartij op een basisschool in scène was gezet door de regering. Bij die schietpartij in 2012 kwamen twintig 20 kinderen en zes volwassenen om het leven. De complotdenker beweerde dat de slachtoffers acteurs waren. Met het verspreiden van die theorie heeft hij volgens nabestaanden veel geld verdiend. Het weer vanuit het westen raakt het bewolkt. In het noorden kan een bui vallen. Vanmiddag neemt de kans op een bui in het hele land toe...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 Ja, maar denk jij dat ik uh, Jan Pipo de Clown ben? of zo? Ja, zeker. We hebben het straks al voor de Clown. En ook, uh, ja, deze vrouw is jarig. Alida Margareta Boshart. Ja, die is die. jarig. Daar nog heel veel dingen over te vertellen. Erg leuk. En ook deze mannen. Ik greet you all in the name of peace, democracy and freedom. Ja, Nelson Mandela is er wat over te vertellen in dat jaar. Uh, ja, overleed hij ook helaas. Maar goed, hij heeft mooie dingen gedaan like a sunshine, only giving good vibes, any anytime that you in. me out, never let me down and I wanna make sure you know sunshine You really awesome and different You do you, it must be nice And I think it's rubbing off on me Oh yeah Step to the left, step to the right Do what you want What really matters Hebben. Ja, daar heb ik al zo lekker warm van. Oh, lekkere dansmuziek op de zaterdagmorgen. Ja, Liam Payne en Sunshine. Nou, kom op dan. Maar... Jesus. Wat is die Sponlicht hm. Nou, het maakt het niet uit. Tweede geldig in het radioprogramma. En daar een zijn we weer. in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren we heen? We kijken naar de geschiedenis. En daar is een hoop in te vinden. Onder andere, ja, in 1937... Ja, kwam dit voor het eerst uit. Ja... Op een bepaalde momenten krijg ik, dit toch altijd weer, krijg ik toch altijd weer kippenvel van dit. Ja, zoveel emotie! Ja, dit is ook uh, in de film die overgebruikt volgens mij. Ja, klopt. Ja, daardoor komt het, hè. Zoveel films. Het is namelijk ook gebruikt uh, als opening van... Uh, hoe heet hij ook weer, uh, um, uh, Romeo en Juliet. Oh. Er zit zo'n hele mooie stem ook nog overheen. Dat is echt zo mooi vormgegeven. Maar goed, dat was in 1937. Heel dramatisch. Uh, Carl Orff heeft het geschreven. Het zijn allemaal middeleeuwse liederen... Uh, die heeft hij op eigen muziek gezet. En dat zijn, dat zijn drie delen. Liefdesliederen, drankliederen. Maar ook uiteindelijk uh, liederen om elkaar uh, ter, hof, uh, ter hof te vragen. Of zoiets dat soort dingen. Maar goed, dat was in 1937 nog één keer dan. Nou, je kan hem een beetje zachter draaien. En dan kan ik mijn volgende bericht doen. Wat? Daar past het wel bij. Over, over het gaat over een enorme vulkaanuitbarsting in 1783. Oké. Okay. kwamen al die duivels vrij. Nee, maar, ja. maar het was echt een enorme... En er was een meer dan 22 kilometer lange barst in de aarde. En die heet nu Laka Grigar. En uh, naar de berg Laki die in het midden van de spleet zit zat. Ja? Maar het is echt wel zo dat hierdoor enorme gevolgen waren. Want uh, je, door voedseltekorten en Dat Dus het al die, alles wat uitgestoten wordt uh, aan gassen en alles. Is dus een vijfde van de bevolking overleden. En het is ook zo dat een heleboel IJslanders... die zijn in de eeuw daarna geëmigreerd naar Noord-Amerika. Het was gewoon niet meer te doen daar. Zo. Wel bijzonder, hè? En ze zeggen ook uh, dat deze uitbarsting wordt gezien... als een van de oorzaken van de strenge winter van 83, 84. Want toen was het echt niet normaal koud. En, en ze zeggen ook nog dat deze uitbarsting geleid heeft tot hongersnood in Europa, wat geluid heeft tot de Franse revolutie. Oh, mijn god. Nou, dat is toch wel een, een, een, een... Dus daar hoort die muziek echt bij. Ja, nog één keer. Ja. Het <laughs> einde van de wereld. Bijna. Ja. En het sterke soort is gewoon voort, uh, zich voortgeplant uh, goed nog ja. 1972, dit speelde er natuurlijk allemaal. For it seems now more certain than ever dat de bloody experience van Vietnam... is om te in in een Ja, Jazeker, Walter Cronkite zei het al... dat Vietnam eigenlijk ten dode was opgeschreven. Het werd eigenlijk nog steeds, uh, werd steeds dramatischer... want uiteindelijk werd er ook Napalm gebruikt. En uiteindelijk op 8 uh, juni 1972... gebeurde dit. 8 juni 1972. Het dorp Trang Bang wordt gebombardeerd met Napalm. Kim Buk, 9 jaar, zit er middenin, wordt gefotografeerd en gefilmd. Buk wordt een icoon van alle kinderen in oorlogstijden. En nu nog reist ze de wereld rond. Nick Hut maakt de foto, de wereldberoemde foto... die iedereen bijna nog wel zich vol kan stellen, hoe ja. die eruit ziet. En toen ook daar liep ze over de straat heen. Zij heeft haar gefotografeerd en uiteindelijk... meteen naar de foto heeft hij haar meegenomen naar het ziekenhuis. Daar heeft ze maandenlang nog een in... kritiek... Kritieke toestand uh, verbleven. En uiteindelijk is ze daar uh, van hersteld. Maar nog steeds heeft ze daar gezondheidsproblemen van. En uh, nou, goed, luister even naar haarzelf. Als je de foto ziet. is is ik terrify. Als een little vrouw. running. naked. burning. Ik zag de vier bombs. Boop, boop, boop, boop. The fire off my clothes. Haar kleren waren afgebrand door die napalm en uiteindelijk dus behandeld. En pas geleden heeft ze nog een behandeling gedaan. Nou ja, pas al niet, dat is alweer acht jaar geleden. In 2016 laserbehandeling in Miami. Uiteindelijk is, is, heeft ze asiel aangevraagd in Canada. En ze heeft een stichting Kim opgericht. En Kim uh, die, uh, uh, die is bezig met slachtoffers, vooral kinderslachtoffers uit oorlogsgebieden. Dus dat is een bijzondere vrouw, deze Kim Weet je? Ja, nou, vertel. Niet normaal. Uh, het is uh, de dag van Mohammed. De islamitische profeet na een uh, kort ziekbed. En hij wordt opgevolgd door Abu Bakr. Ik vraag me ook af: wordt dit nou überhaupt wel gevierd, eigenlijk? Door de islamitische. Herdacht, meer? Ja. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Ik weet het ook niet. 2013. En uh, Nelson Mandela wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hij is dan al oud-president. Opgenomen in het ziekenhuis met longinfectie. Hij is dan 94. Dat is dus op 8 juni en op 5 december is hij overleden. En Nelson Mandela, het is een bijzondere man. Ik greet jullie allemaal in de naam van peace, democratie en vrijheid voor all. Hij heeft 25 jaar lang heeft hij op Robben-eiland gezeten. In de gevangenis heeft hij gezeten omdat hij betrokken was bij gewapende of gewelddadige aanslagen in de jaren 50... In 1953 begon hij al met een advocatenbureau, een adv adv advocatenkantoor, samen met vinden vriend Olivier Tambo. En uh, zij zetten zich in voor vooral zwarte mensen die toch wel uh, last hadden van het hele pol heftige politiegeweld wat daar toen heerste. Uiteindelijk heeft hij zich ingezet bij, bij ANC en ja, ze wilde eerst geweldloos uh, optreden. Dat werkte niet. uiteindelijk, werd het toch wel met uh, aanslagen om echt... Uh, de kracht bij te zetten. En daarvoor werd hij veroordeeld. En uiteindelijk kwam hij vrij en werd hij president. Ja, Bizar ja, verhaal. Ja. Van Nelson Mandela. en eh, nou goed, Hij is nu al heel lang weer overleden. 2013 was dat. Ah, nou, bijzondere man. Bijzondere ja. man. Zeker. Uh, Alleen jaar... het wel triest dat de ANC nu zo aan het afgeleiden is. En eigenlijk niet meer de grootste partij is in Afrika. Dat ja, is dat... wel bijzonder. Ja, maar ja Dat bedankt. geldt voor Nederland ook. Hè? Nu met de verkiezingen. <laughs> oh ja. uh, in haar artikel is een jaar geleden pas... Uh, is er uh, beschreven door wetenschappers ja. dat ze hebben ontdekt dat ruimtereizigers. dat daardoor de morfologie, of de, de, hoe de hersenen in elkaar zitten. anders wordt. Met name de hersenventrikels zetten uit. En dit blijkt, blijft voor langere tijd aantoonbaar. Dus ja, dus kan het allemaal wel? Kunnen wij wel in zo'n raket naar Mars. en zo lang in de ruimte zijn? Want dan krijgen we gewoon hele rare hoofden. Misschien krijgen we wel van die hoofden zoals die ruimtewezens. zo rond, weet je wel. Groter aan de bovenkant, ja. want dat groeit allemaal blijkbaar. En dan ja. moeten we ons aanpassen. Ja, ik vind het wel een fascinerend. Ik vind het allemaal wel heel spannend. Ja, is dit de stap? Waar gaan we naartoe in de ruimte? Een small stack. Nou goed. Ja, uiteindelijk uh, hebben ze afgelopen week natuurlijk ook weer een koppeling gemaakt. Dus uh, ja, dat ontwikkelt zich steeds verder. Ja, nou goed, dat is zover even de geschiedenis. Ja. Straks hebben wij de verjaardagen, dames en heren. Zeker, dus eerst maar even Kate the Elephant. The Elephant. Die dat kan je verwachten. Cage the Elephant. En ze hebben een op applaus uit Neon ompils in dit metaverse. Is dat verwijzing naar de metaverse? Ja, die ook weer motel weer onder de wat weer groot was ligt. Van. Wat, wat speelt zich daar allemaal af en houdt zich daar aan de regel? He, meta, dat is altijd weer even afwachten. Want ja, ze willen toch baanbrekend werk leveren. Maar goed, is het is tijd voor de verjaardagen. Lang zullen we leven. Ja. Lang... Willem, zing maar even wat. Nou, heel mooi om te horen weer. Goed, wie is de jarig vandaag? Zou ze jarig zijn geweest overleden in uh, 2007? Ze was toen 94. Ja, net zou het als snel zijn deel eigenlijk. Is gewoon Major Boshart. Uh, Major Boshart. Nou, even een klein... Major gewoon. Uh, Major, Major, Major. Is een Major, ja. Major. Major, <laughs> hey, Major. <laughs> Major. Major Boshart. Alida Margaretha Boshart besluit in 1932, ze was toen 19, toe te treden tot het leger des Heils. Ze gaat werken in kindertehuis De Zonnehoek op het Rapenburg in het centrum van de stad. Tijdens de oorlog is het leger des Heils een verboden beweging. Stiekem zet Boswaard haar werk voort en redt het leven van enkele Joodse kinderen. En uiteindelijk heeft ze natuurlijk ook de strijdkreet gewoon uitgeleverd. En ze kwam zo vaak op de televisie, maar ze best wel goed van de tongriem gesneden. En het mooiste stukje televisie eigenlijk toch is wel, ja, als je zeg maar... Uh, toch maar, zeg maar, iemand die het woord verkondigt en een junk bij elkaar zet. Of is het misschien schiet ik hem daarin tekort? Nou, luister even. Herman Brood en Meetje Boszard. Zo we je lekker dit sop. Zal ik eens even jouw rug goed afwasen. Ja, je hebt wel een beurt nodig. Je bent wel goed verbrand. Ik laat niks merken. Dat... <lacht> je laat een sucsie dat mee. Is. <lacht> ja, maar jij poetst nou, er wel haar? lekker. Ja. Dan moet je maar afdrogen. Je met een kleine doekje hoor. Nou, je kan ook zelf nog wel een stukje doen. Hè? Nee. Nee, oh, dat weet je niet. Ben je bent er ook een merk, hoor. Nou, zeker leuk om weer terug te horen en zeker ook terug te zien... Uh, Herman Brood en uh, uh, Major Boshart in Vilo uh, Veldrof natuurlijk. En uiteindelijk, um, uh, ja, uh, Herman Brood zit in bad natuurlijk. En zij komt hem even insmeren met zeep en afdrogen. Hij kon wel een sopje gebruiken, die Hij man. Hij kon wel een schopje gebruiken, ja. zeker. En uiteindelijk, uh, ja, leuk. Leuk om te zien. Goed, wie is er nog meerjarig of jarig geweest? Ja, we hadden het net over Frank Lloyd Wright. En uh, jij zei al van een bijzondere geschiedenis. Ja, bijzonder. Maar ik, ik triggerde juist, omdat ik. Ja het nummer van uh, uh, Simon Carfolk of van So Long Frank. Lloyd Wright. Okay. Uh, en, en, je moet het nu maar, maar eens een keer luisteren. Dus, uh, ja, vooral ik ben niet of dit eruit komt dan. Die ik, ja. Falling Water villa die is bizar gewoon. Echt als je daarnaar kijkt, ook half over het water gebouwd met allemaal rechte vlakken. Dat is bijzonder. Echt. Ja, heel heel bijzonder, veel mensen, ja. uh, Hij is eigenlijk een beetje, uh, de oude, oude bolle gebouw heeft hij achtergelaten. En heel veel mensen zijn doorheen geïnspireerd en zijn nog strakker gaan bouwen. Dat is wel mooi. Maar goed, hij heeft een persoonlijk leed gehad met. Wat was ik weer? een vrouw die vermoord is door ja. een medewerker. Zoiets ja. Toch? ja, hij werd... Uh... Kijk, wat is hier persoonlijke drama? Want er was een medewerker en die, heeft dus, die vrouw heeft, die, heeft hij vermoord. En uiteindelijk is hij nou weer met een andere vrouw gaan, uh, gaan samenwonen op het eind. Ja. Dus, uh, maar ja, het is een toestand. De buurman... Hij was met de buurman zijn vrouw vandoor gegaan En allebei, dus de, de buurvrouw en, en uh, zijn vrouw... Die wilden niet scheiden. Of nee, de buurman en zijn vrouw wilden niet scheiden officieel. Oh, okay. Dus dat werd echt een, een drama. En ze zijn dus naar Europa afgereisd. Maar de, deze hele relatie leefde zo'n schandaal op... dat het werk in de Verenigde Staten vrijwel onmogelijk was. En ze keerde terug en mama scheidde alsnog van Cheney. Maar Kitty, zijn uh, eerste vrouw, bleef zich verzetten. Ondertussen was ze een verongelijkte knecht. Die, die heeft dus gewoon mama en haar twee kinderen. en vier personeelsleden vermoord. Ja, bizar, geloof ik. Dan. denk wel, uh, is, is hij er met een uitvinding van hem vandoor gegaan? Je weet eigenlijk niet precies hoe dat zit. Ik heb het idee dat daar wel boeken over zijn. Dat lijkt me wel. Goed. Dan nou, zie je een hele oude man die denkend zo. Ik denk van, die maakt wel een mooi gebouw. Maar er zit toch een heel ander, ander drama achter. Toch? Ja. ja hij, is over, hij overleed in eh, 1985, Nee, 2007. Ik heb het over Wim Muldijk. En Wim Muldijk is natuurlijk ook verantwoordelijk voor... Eh, pieper, pieper, nou, voor People Pieper de Clown. Ja. Yeah. Hij had de, op jonge, jonge leeftijd had hij heel veel fantasie. En alleen verhalen in zijn hoofd. Hij is uiteindelijk gaan uh, strip tekenen. En uh, hij kon zo stri uh, mooie strips maken dat andere mensen zeiden... Ja, dat wil ik ook leren. Dus uiteindelijk heeft hij ook nog les gegeven aan Jan Kruis. En, Jan oh, Kruis wat en die is ook jarig vandaag. En die is ook jarig. Dat is toch wel heel toevallig. Ja, het is maf, toch? Ja, Jan ah. Kruis heeft hij uh, lesgegeven gegeven uh, nog wel voor 2,50 euro. 2 gulden 50. Uh, gaf hij hem lees. Dus, en uiteindelijk heeft deze Wil Muldijk niet alleen Pieper uh, de Clown bedacht... maar ook Ketel Binky... Uh, ...heeft hij bedacht en dat heeft hij getekend tussen 1944, uh, 1945 en 1957. Hoorspelen heeft hij gemaakt. Uh, uiteindelijk heeft deze uh, Pipo de uh, Clown gedraaid vanaf 1958 tot met uh, nou, 22 jaar lang. En uiteindelijk is er later nog wel weer een nieuwe versie geprobeerd proberen. Tot gemaakt. 1980 dus. 1980, ja. ja. En uiteindelijk... Um, uh, is er in 1999 nog contact met opgenomen. En dat deed Ivonia En die zei van, wil je anders een nieuwe aflevering maken van Pipo? En dat heeft hij geprobeerd. Zelfs ook gefilmd. Is nooit op de televisie geweest. Oh. Dus dat is wel jammer. Wim Muldijk. Jeetje. ja Vandaag is ook jarig uh, Cita Vermeulen. Maar zij was uh, toen ge bekend geworden met een uh, programma uh, van So You Wanna Be a Popstar. Of zo, of zo iets dergelijks. Ja. Yeah. Maar het grappige is, ik heb toen gelezen wat zij gedaan heeft. Maar het is, uh, uiteindelijk is uh, in Frankrijk heeft zij dus een uh, een hit gemaakt met een uh, Franse groep. En uh, ik heb hem jou gestuurd trouwens. En uh, daarnaast heeft ze dus dat nummer Loop op het Water met uh, Marco Bersato. Wie? Ja, maar, hij wint zijn naam. Wat? Maar, ja. maar uh, ter gelegenheid van het huwelijk van uh, Willem-Alexander en Maxima. En dat was ook een enorme hit. En er is een groep Kio heet dat. De Franse popgroep. En die bestaat dus nu uh, 20 jaar. Top. De lust je en, en zij zit ook echt in die videoclip en alles. Mooi. Grappig hè? Ja, geinig. Uh, uiteindelijk, uh, ja, uh, uh, Gert Timmermond overleed in 2007, toen was hij 82 jaar oud bekend, van dit? Alle duiven, -dam, ja, zeker alle duiven op de dam. Zeker een grote fan van Duiven altijd geweest. Hij had ooit begon hij alleen solo. Hij is zelfs nog opgetreden met niemand minder dan Henk Elsing. Dat is oh? een samen duo. Hij speelde de contrabus. En Henk Elsing de piano. Het hebben ze een tijdje gedaan gegeven. moment ging hij solo. En had hij solo ook nog wel eens hitjes. Met dit. Ik heb eerder. Voor jou. Jazeker. Boven de vijftig. Dit soort teksten weet je dan nog gewoon. Uiteindelijk werkte hij eerst in een drukkerij. En uh, langzaam heeft hij zijn carrière opgestart. En er zijn ook heel veel dingen te doen geweest. Over Gert en Hermine. Want daar had hij nog grote platen mee. Uiteindelijk is hij ook nog beschuldigd geweest van incest door zijn dochter. Uh, heeft hij afstand van genomen. Mijn dochters hebben nog in de Playboy gestaan. Man, er is van alles met deze man aan de hand. Gewoon met, alles uh, voor de publiciteit. Gret, Gret, nou, dat denk ik niet. Gert <laughs> Hermin, her, daar was hier groot mee geworden. Goed, wie nog meer? Ja, vandaag is ook Enzo Knoljager. Dat is wie? een Nederlandse vlogger. Oh, die zou heel lijstig zijn. Hij klaar. was 31. Ja? En uh, hij, hij was echt uh, van het eerste uur. En zijn hoofdkanaal bereikte, bereikte op YouTube in 2018 2 miljoen abonnees. Ja. Dus daardoor is hij echt een hele succesvolle vlogger. Ja, bijzonder. Als je die filmpjes ook kijkt, vooral die beginfilmpjes, denk je... waar gaan we nog eens naartoe Nee, we gaan nergens naartoe. Hij komt. heeft het uitgevonden ja, eigenlijk Ja, gewoon echt beetje. lullen over gewoon niks. Ook, gewoon, weet je wel. Hij krijgt een nieuwe lamp om te filmen. Nou, dan maak je er een vlog van. Gewoon lampen. Nou, dat ging over de meest knullige dingen. Maar goed, daar is een markt voor, blijkbaar. Heel creatief. Hij wordt vandaag 80. Ja, en die man is bekend van dit, hè. That... Boskeks. ja. ja. Ja, uh, samengewerkt met Steve Miller Hij heeft twee albums met hem opgenomen. met eigenlijk weer met uh, Jeff Poccaro. Toto heeft hij samengewerkt. Hij heeft allerlei grote hits gehad. Ja, ik was het wel fan altijd. Gewoon lekker zoet en lekker goh, fijne muziek. Maar gewoon. het was gewoon ook weer wat anders op dat moment. Dat weet ik niet. Ik, ja, ik heb wel het idee dat hij toen een beetje een nieuwe stroming was. Oké, okay, nou goed. Dus, het is gewoon een beetje poprock. En het is gewoon uh, fijn om te horen Gewoon zeggen we ja, altijd. Ja. Gewoon boskeks. En uh, wat wilde ik nog meer over zeggen? Nou, meer niet. Hij heeft nog een uh, uh, album ik, ik denk misschien gebroken. wel een Jolandekeus we dat hij eruit kan Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. In 2018 heeft hij nog het laatste album afgeleverd. Dus okay. dat is wel goed om te weten. Goed. In 2002 is Eloïse van Oranje Nassau van Amsberg geboren... En zij is dus natuurlijk een volle nicht van onze kroonprinses. Want zij is de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien. Ja. Maar ja, ze schijnt nu in, een, in Amerika te wonen tijdelijk, of te studeren. En het was nog zo'n consternatie dat ze in een badpak op tv te zien was. Ja, wat? zeker. Nou, nou. Ja, nou. Zo, doei. Vandaag ja. wordt ze 84, bekend van dit. Die is voor Nancy Sinatra 84, trouwde ooit met Thomas, Adrian Sands, die leeft ook nog, die 87. En haar eerste hit was uh, onder andere dit. Later is ze ook nog uh, andere muziekjes gaan maken. Maar vooral haar uh, oude muziek is opnieuw gebruikt in uh, ja, dansmuziek. Audio Bullets. I Shut You Down hebben ze een nieuw jasje omheen gegooid. Dat is zeer dansbaar. Ze heeft ook in allerlei films gespeeld. Met onder andere Elvis in 1968 En in de jaren 70 is ze gestopt met films maken. En uiteindelijk is ze ooit nog in 95 in The Playboy te zien geweest. En toen heeft ze nog een album afgeleverd. Daarna is ze een beetje stil geworden. Ja. Nancy Sinatra. Ik zie trouwens nog eentje. Dat verrast me ook weer nog. Uh, Rob Pilatus. Hij is een Duitse zanger. Maar hij was een van de gezichten van de Duitse popgroep Milli Vanilli. Okay. Girl, you know it's true triest verhaal om deze man, hè? Ja, zeker. Echt een triest verhaal, gewoon. Ja. En het eh, grappige is, dit was ook een hit van ze. Ja, een Duitse producent heeft ze in de arm genomen... een contract laten tekenen. Jullie mogen playbacken, dansen... werk van van alles doen op het, op het podium... maar niet echt zingen. Want dat wordt door voor jullie gedaan... omdat jullie niet goed genoeg zingen. En uiteindelijk zijn ze ja, uit de kast vandaag gekomen... en hebben gezegd, wij zingen helemaal niet echt. En toen heeft deze is dus Rob Pilatus eigenlijk uiteindelijk het leven gelaten op 33-jarige leeftijd. Ja. Het, het trieste ook nog wel is dat ze toen ze uit de kast kwamen dat ze, dat ze niet echt konden zingen, is er zelfs ook nog een film gemaakt, een documentaire over proberen ze echt te zingen. Yeah. This. This. My love. Love. My dus, dat ze hier aan mee wilden werken is heel bijzonder al. You. Ze konden zelfs bepaalde teksten niet eens echt uitspreken. Oh. En, en dat is wel heel uh, bijzonder om te zien. Maar oh, wat ik... erg eigenlijk. Ja. Er is dan één grote fake gebeuren. Ik moet wel zeggen dat hè, Rob Pilatus een niet echt hele makkelijk jeugd heeft gehad. Eh, en ook een pleegzin heeft gezeten. Nou, daar horen we vaak wel meer dingen over. En, en daardoor eh, had hij al niet zo'n goede basis. En dan word je ook nog op deze manier te kakken gezet. Dat doe je allemaal niet heel erg goed. En uiteindelijk is hij niet meer onder ons. Oh. Ja, okay. dat is een ja, het ja. is een triest verhaal. Ze hebben leuke muziek gemaakt. Ik kan ook gewoon dingen maken. Fuck uit gewoon, zij hebben het wel te horen gebracht. Zij hebben een leuk plaatje gemaakt bij Milli Vanilli. Dat is ook nog wel weer gij natuurlijk. Yes, zeker. Exit out the same way you came. Exit out the same way you came. Leaving such a hole in the city. You'll believe in such a hole in the city. Went all place I do Can. How can I complete... Ja, dit weet ik ook niet. Dit moet je zelf even uitzoeken. Na, na, na, na, na. Maak even langere teksten voor, Dat is het wel leuk. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Dat zeg ik zelf net, maar gemaakt uit. Verhuizing van het Museum naar de HDMZ gaat niet door... Het college heeft besloten om af te zien hiervan. Ja, het was echt een bizar gewoon idee. Leuk, een nieuw uh, Zandvoort Museum. Even lekker wat, wat strakker. Kunnen we ook andere uh, collecties aanbieden om uh, te, te laten zien. Maar nee, uh, Geert-Jan Bluijs was super enthousiast. Hij zegt van, ja, dit gaat het echt worden joh. Hij zat ook altijd denk ik om Zandvoort Marketing daar naartoe te doen. ZFM Zandvoort daar naartoe te doen. Genootschap Oud Zandvoort Bomschuitclub. Hoe groot is dat gebouwd joh? Past het er allemaal in dan? Ja, dat wil hij allemaal daar onderbrengen. En uiteindelijk hebben ze daar uh, met financiële adviseur even naar gekeken. Even gerekend. Nee, dat is toch niet interessant. Toch maar toch niet. niet. En okay. uiteindelijk hebben ze ook waarschijnlijk met het fiasco van de krocht nog in, ons, in het achterhoofd gedacht van nou, dat gaat ook heel veel geld kosten. Ik weet niet of we dat allemaal sluiten kunnen krijgen met de begroting. Dus laten we dat er maar niet doen. Dus uh, nu hebben ze er afgezien. afgezien. Sowieso ben ik benieuwd hoor. Echt die man, wie heeft het ook weer opgezet, dat HDMZ? Uh, die had het ook grootste plannen, ja, visies. En dit, zo, dit wordt zo'n fiasco, Want uiteindelijk heeft NL-proporties. Uh, uh, pro, nou, ik, weet het, ik heb het verkeerd opgeschreven. Het is eigenlijk Ed van der Broek. Die heeft het aangekocht. Die had zoiets van. Ik wil het iets, uh, iets, iets in laten bloeien. Iets sociaals. Ik ben benieuwd of het wel gaat lukken. Want het is ook gekocht. Er moet ook weer geld opleveren. En dan gaat de gemeente het weer huren. Het moet ook voor een hoop geld iets huren. Jongens, wat een ellende. Goed, ja. ik hoop dat het toch iets gaat worden. Misschien worden het gewoon wel appartementen. Ja, wie weet. Ja. Het jongerencentrum Zandvoort wordt verbouwd. Er, er is een tijdelijke locatie... Uh, waar de Zandvoortse kinderen en jongeren... op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag kunnen samenkomen. Maar uh, ze zijn uh, nu wel bezig... omdat ze uh, de hele boel willen oppeppen. En ze zijn dus op zoek naar handige klussers... creatieve schilders... sterke sjouwers en propere poetsers. Uh, be, heb jij daar zin in? Uh, neem even contact met Anne. 06 1853 9175. En daarnaast is er ook nog de komende, niet komende week, maar die week erop alweer. En dan kan je vast inlopen. Is er weer een wandelvierdaagse. Oh ja. En uh, dat is vanaf 18 tot en met 21 juni. En elke avond kan je dus tussen half 7 en 7 uur van start gaan vanaf het Kerkplein. En de wandeling is 5 kilometer. En de route is prima te doen voor het hele gezin. Ook de hond mag mee. En op de laatste avond is er weer een medaille bij de finish. En moet je wel alle avonden gedaan hebben. En daar worden de Wandelaars muzikaal binnengehaald. Oh, leuk. Dit ja. via ww.zandwoordsevierdaagse.nl kan je kaarten kopen. Die zijn 57. Echt, je mag al je huisdieren mag je meenemen? Nee. Die zou ik niet doen, denk ik hoor. Nee, dat zou nee. niet doen. Nee, oké. Okay. Maar die lopen we zelf wel een stukje mee, denk ik. Als je door het duingebied heen gaat. Denk mee over de toekomst binnen de duinrand van Zandvoort. Ze dus hebben we meer van dit soort dingen hebben ze op touw gezet. Om mensen na te gaan denken wat er in de omgeving moet gaan veranderen. En wat kunnen we doen om de vrije tijd, werk en wonen allemaal te combineren. Dat het niet met elkaar gaat botsen. Verschillende bijeenkomsten worden uh, door uh, heel zuid kermerland georganiseerd... voor inwoners, ondernemers, recreanten. Nou, ontzettend veel info wordt op elkaar gebracht... om te kijken wat er met cultuur en landschap moet gebeuren. En uiteindelijk komen er twee, dus twee voorrondes. En uiteindelijk hogerheen. Raadschap is daarbij ook aan ja. deze gemeente. Datum zijn 10, 12 en 17 juni. En uh, Haarlem, Overveen, Vogelenzang. Nou, laat je even... Uh, informeren op www.onzebinneduinrond.nl Oké. Okay. Meedenken, meedenken. Afgelopen woensdag ja? is, de, is er een speedmobiel geweest in het centrum van Zandvoort. Ik weet niet uh, of Thomas daarheen geweest is, dat voor hem ook interessant. Maar uh, de speedmobiel is een aanhangwagen waar, waarin een hennepkwekerij en een drugslab zijn nagebouwd. En die kan je dus ook zien, waaraan herken je een drugslab? Welke signalen wijzen erop uh, dat er drugs geproduceerd wordt? Wat moet je doen wanneer je vermoedt dat er ergens drugs wordt geproduceerd? En leg eens ook uit hoe het moet en zo. Ja, ja je krijgt ook... Uh, Tips? Ja, je kan bouwpakketten kopen en zo. Nee hoor. <laughs> maar de productie van drugs brengt natuurlijk grote risico's met zich mee. Zeker uh, uh, crystal meth en zo. Dat is allemaal heel erg explosief. Maar oh, je komt er meteen met crystal meth aan. Ja, Gewoon, ja, ja. ja we gaan gelijk uh, ja. hoog. Maar het is wel gewoon belangrijk. Je hebt ook misdaad anoniem.nl. Ja. Daar kan je waarschijnlijk ook van alles ook wel zien hierover. Ik ben eigenlijk benieuwd. Ik heb begrepen dat wel onze burgemeester David Molenburg... Die, dat hij daar om 11 uur een bezoek heeft gebracht aan het speedmobiel. Oké. Okay. Ik denk van nou, het is wel, uh, wel interessant. Ik, ik doe denk aan een speedpedal. Ik zat even te denken. en Ik zat te denken aan een fatbike. Maar dit is heel iets anders speedmobiel. Ja, ja zeker. Is, uh, je, kan, speed je kan er niet gemaakt. hard mee rijden. Nee, nee, nee. Ja. Nou, ik zou het ook niet duren. Ik zou die pilletjes. Zien. Je, je ziet wel eens van die fotootjes van die pilletjes. Yeah. En ze zien er allemaal echt uit als snoepjes en zo. Ik kan me ook voorstellen dat het gebeurt dat kinderen soms dan denken, oh, snoepje. Yeah. Nou, en ik, uh, kan, en ik... die, gaan, die gaan dood gewoon eraan. Nou, jeetje, je, ja. je, je stel nogal wat dingen en je. Ze. Nee, uh, toch? Maf is mijn collega vertelde ooit dat ze vroeger een vriendin had. En haar vader maakte gewoon drugs. Dus als ze dan met z'n allen op pad ging, kreeg ze gewoon drugs bij van die vader. Dan moet je toch wel een hele aparte vader zijn geweest? Ja, he? dat denk ik wel. Goed, dus over de Zeldvoortse berichten. Look at us our bonds this Look at us, all our Look at us in our bed. let us jumping ship in our dial Kids. With both our hearts blocked Look, Look at us turn away En die zullen ook geleden een album uitgebracht. New Age muziek. Het hele langgerekte gerekte nummers waar je helemaal tot jezelf kan komen. Heeft ze zelf natuurlijk ook ooit gedaan. Naar nou, Jacket Little Pill. Waar ze natuurlijk ook You to know. Iets met neuken ging dat ook weer, joh. Uh, was even klaar met het... Uh... Artiestenleven, en toen heeft ze de rugzak gepakt. En toen is ze zeg naar India gegaan om weer een nieuwe inspiratie op te doen. En ze had zelf misschien van: Ik stop gewoon helemaal muziek maken. Nou, dat is niet waar natuurlijk. Daarna heeft ze heel veel albums afgeleverd. Dit is een van die plaatjes die ze heeft afgeleverd. Die Stoelbak leeft op de radio 20 minuten voor uh, 10. Het wordt langzaam zonnig in Stand. Voor. Dat is ook niet zo gek, maar dit is dus muziek op de radio. Vandaag in de Telegraaf een stuk te lezen over: Jawel, is het een uh, seksueel roofdier? Ik heb het erover Ali B. Die natuurlijk uh, 2,5 jaar geleden werd hij uh, eigenlijk al veroordeeld door publiek dat hij alle vrouwen zou hebben betast... ...en hebben verkracht ook werkelijk waar. En er waren meerdere vrouwen onafhankelijk van elkaar... ...die hebben hem uh, beschuldigd. Hij zegt vals. Valse kringen waren het allemaal. En nu 12 uh, juni begint de rechtszaak tegen hem. En uh, hij heeft ook een uh, advocaat. Zwier uh, heet hij. En die zegt uh, hij gaat al die verhalen uitleggen. En er zijn ook allemaal getuigen bij geweest. Nou, Ali B. houdt me vol dat het niet zo is. Zelfs Ellen Damme heeft in het uh, programma... ...de geknipte gast bij Eus uh, allerlei dingen verteld... over de, dat ze in het programma kwam bij hem. Uh, de muziekcaravan. Uh, en uiteindelijk de eerste nacht kwam hij gewoon op haar kamer... en heeft hij haar uh, lastiggevallen. En de volgende dag deed hij net of er niks aan de hand was. <kuggen> dat is haar verhaal. Ze heeft geen aangifte tegen hem gedaan... maar daarom heeft wel besloten... Deze, dit verhaal wel bij de zaak te betrekken. Ik weet niet of dat zomaar kan, dan zou je dat denken. Maar uiteindelijk uh, gaat hij dus in de rechtszaak plaatsnemen... en gaat hij alles uitleggen. Ik ben benieuwd... Ja? Hij is natuurlijk ook wel zeer amicaal, deze man ook. Hè? Ik geloof ook dat hij wel de grens opzoekt. Dat sowieso. Maar of het dan echt over de grens is... Ja, dat is even afwachten. Het komt allemaal natuurlijk door Tim Hofmans boze. In januari 2022 kwamen er twee vrouwen anoniem vertellen... wat ze van hem vonden en wat ze met hem hadden gedaan. Ja. Dus nou, Ali uh, sterkte en ook deze vrouwen sterkte. Want wat is de waarheid? Ik weet het niet. Ja, maar ik denk zelf wel van als vrouw zijnde dat jij jong bent, onzeker, dat je toch niet zo echt zomaar even denkt van nou ik ga het wel eventjes, uh, ik ga die al die bekende popster uh, even aanklagen uh, of zo. Van, nee, dat doe je ook echt niet omdat je het leuk vindt of zo. Van, ja, er was natuurlijk ook wel één vrouw die natuurlijk ook uiteindelijk ook uh, uh, met hem een soort relatie hebben, heeft gehad en ja hij was ook een beetje verantwoordelijk voor het feit dat zij doorbrak bij de vorst, geloof ik, bij de ja. vorst. En zij zegt later of ja dat was ook een beetje gedwongen want hij moest nog uh, iets voor mij doen, dus ik dacht ook van nou laat ik maar erin meegaan. Dat was ook nog weer het verhaal. Ja, een ja. Lange verstrengeling. Ja, maar ja het is een fried freeze of... Uh, ja, of dat die flight, manier. Fried, or... ja, ja. Als man zijn, dan blijven wij een vrouw uit de buurt. Het beste gewoon. Dat doen ja, we al jaren. Ja, het ja. werkt echt heel goed. <laughs> ja, ja. ja, vertel. Wat... Ja, ja, Tegenwoordig kan je... Als je een kinderpartijtje hebt... kan je tegenwoordig ook een unicorn uh, laten komen. Dus een is dan een pony... en die wordt een, het haar is geverfd, de hoefjes zijn gelakt... En, uh, en ze hebben dan zo'n uh, zo grote stekel op hun hoofd, zeg maar. Yeah. En uh, er schijnen dus meerdere bedrijven te zijn die hun zo aanbieden. Ja, de dierbeschermer is helemaal... Uh, dat ze denken van bizar, onze mond valt open. We kennen het principe van dierenverhuur en zijn daar in het begin al kritisch over. Maar het is toch wel heel erg allemaal. En dan denk ik van, hallo, hoe zit het dan met al die meisjes... die continu aan het poetsen en doen zijn in een manege... Ja, die zitten ook continu uh, de, de beesten te wassen, te schonen, te vlechten en weet je ja? wel wat. En uh, je, je hebt ook dat uh, met die lessen, dan, die, dan moeten ze ook een rondje rijden. Maar nou kan dat niet op een feestje. Want stel je voor, zeg. ze zeggen, ja, ponies kunnen er bij terug van worden. Ja, dat kan, <laughs> dat kan. Maar ja, ik, heb okay. wel zelf, ik vind het allemaal een beetje overdreven. Ja, de, ja de <coughs> volgens dat... de wet mag het wel. Ja? Want dieren, uh, het is uh, niet verboden wat de ponyveurders doen. Zolang het dierenwelzijn niet wordt aangetast... Kijk, en de pony heeft toch niet die idee die voor lul loopt met, de, met die roze manen. Nee. Je ziet dat zelf niet. Je krijgt gewoon ontzettend veel aandacht. Alleen <coughs> ja. de vraag is... Er wordt heel veel geaaid. Ja, kan de, de pony toch wel aandacht aan? Nou nee, ja, goed. Ja, ik, uh, het hem ja. een beetje overtrokken allemaal. Jazeker. I know nothing about the horse. Nee, klopt. Nee. Dat vroegen we ook niet. Dat ook, is de horse paard. bite. Ja, ja zeker. samen naar het hoogte van Ja, die zat eraan te komen natuurlijk hè. Ja. Goed. Goud van hout hier. Mike Snow, Devil's Work. The blinds here are so sharp and they cut The light from a primitive sun You know I really wanted her Society thinks so highly of so hotel, I've omitted done My man, he quietly closes the door Now the Pharaoh is walking My hands, I feel like I've been here before She has already spoken Het zijn dat ik een jaar lang weer vergeet dat ik een keer voorbij te komen. Mike Snow, Devil's Work. En toen we ook zo denken aan de Beatles. Ik weet niet wat dat is, maar het komt door het pianospeel erin, denk ik. He came to the bedroom window, of weet ik zoiets. Dat doet me denken. Maar goed, Mike Snow en dus Devil's Work hier bij Toebak leeft. We kijken nog even naar wat uh, wetenswaardigheden. Onder andere, één ding vind ik toch wel leuk om te noemen. Vandaag, ja, wacht wat? Ja, pak even een stukje papier erbij. Is Ruben Heijnjarig. En uh, die man echt ik kwam al een paar keer ontmoet. nou één keer persoonlijk met hem staan praten. We hebben een soort interviewtje met hem gedaan. Toen had hij net een nieuw huis en ook een klein kind. Volgens mij is dat iets van vijf of zes jaar geleden al. Maar goed, nu is hij vandaag 42 geworden. In 2010 kwam hij onder contract bij Blue Notes. En, en toen kwam deze plaat uit van hem. Deze. Elephants. Het is echt uh, lekkere, zoetsappige muziek. En later heeft hij nog andere plaatjes uitgebracht. Dit was echt een grote plaat. Uiteindelijk uh, ontmoette hij Bill Widders. Toen was Bill Widders uh, in, uh, was dat ook, ja? Nou, staat bij. In 2011 uh, was hij 40 jaar in het vak. En toen zong hij ook nog Ain't No Sunshine. En mm. dat was echt zijn hoogtepunt. Hij zegt, ik voelde me, dat vond ik zo spannend. Echt, een, een van die klassieke nummers te horen brengen, terwijl ja de originele artiest in de, in, de, in de zaal zit. Dat vind ik toch gewoon heel spannend. Uiteindelijk is hij in uh, februari 2020 op reis gegaan naar de Falkland-eilanden. En daar had hij in zijn, uh, in zijn hut had hij, zeg maar, een klein studiootje opge opgebouwd om met een inspiratie op te doen. Want dat is een natuurgebied, ongerept natuurgebied met zeevogels, met kolonies. En, en daar heeft hij hele bijzondere muziek gemaakt. Klein fragmentje. Wat Iets anders. En, uh, nou goed, daar heeft hij zeg maar de muziek en de natuur aan elkaar gekoppeld. En daar kwam dus heel anders soort muziek uit dan alleen maar pianospel. En als hij ergens optreedt, ga kijken, want hij kan echt leuke verhalen vertellen in combinatie met muziek. En uh, dat is een, ja, een bijzondere ervaring, want sommige artiesten zijn alleen maar muziek te maken en vergeet een babbeltje. Hij combineert dat. Oké, okay, dat doet hij goed. Ja. Ik heb uh, heel triest nieuws, want... Uh... Vier uur geleden uh, kwam het nieuws naar buiten dat die zangeres Romana... of 51 jaar geleden is uh, overleden. Denk je, wie is dat? Ja. Maar dat is die Romana ziet man van uh, Oeter, Oeter, Oeter... met Romana of de Scooter. Oké, okay, klinkt dus, wel bekend, dus, maar... Het dus is maar 51 geworden. Ja. Yeah. Nou, dat, nou, dat was toen een enorme hit, was dat. Weet je dat helemaal niet meer? Ja, nu het zo zingt, denk ik, ja. oh ja, ik ken hem wel. Maar het is wel zo eens zo'n dagsvlieg waarschijnlijk. Nou, deze deze waarschijnlijk ja. toch wel meerdere hits gehad hebben. Okay. Ook met Hema Loes. En, uh, nou ja. Je, met. Hey, hey! Hey Marloes! Hey Job! Hey Klaas! Hey. Ja, ja, ja, en, nou, hier zie je ook een fotootje van die twee, maar ze is onverwachts overleden. Oké. Okay. Je kan hier waarschijnlijk uh, het nummer even horen. Dus, uh, ja? Nou, daar ben ik wel even nieuwsgierig Ja, even horen dan met de Romanen op de scooter. Oh, mijn god. Woehoe! Nou, ze is niet meer. Nee. Toeter, toeter, toeter, toeter. Ze zouden gaan trouwen. Maar het is wel heel veel kwart. En hoe lang is dit geleden? Hoe, in welk jaar was dit uitgebracht? Want ik bedoel, ze ziet hier al aardig op leeftijd. Ja. Dus ik denk dat, nou ja goed. De, de, de, de doelgroep komt me heel bekend voor, moet ik zeggen. De doelgroep, ja. De doelgroep. Dat geloof ik ook wel. Ja, zeker. Nou, het nou ja, is heel het is treurig. Het is ja, er, heel onverwacht overleden. Het was een hartstilstand. Ja. En uh, nou ja, ze, hij zegt zelf al van: uh, Hij moet de komende periode Heeft hij echt nodig om alles te verwerken? Dat ik voel me ik. nou toch wel dat we het hoog shownieuws gehad hebben. Maar, maar, zeggen, maar... Had, had ik nog iets over Ali B? Had ik ook nog? Ja, ook, ja, ook Ali dat B? nog. Nou. Had ik ook nog gedaan? Zeg. Zullen we dan maar Want, uh, boskeks gaan draaien Dat lijkt wel andere keuze. Dat lijkt me we wel heel goed. Van. Hij wordt vandaag 80 boskeks. En echt van je grote plaat, is dit natuurlijk: Leadershuffle. Die het ja, Lido is heel veel van de Boskeks. Hij wordt vandaag 80 jaar alweer. Hè? Het is echt bizar, want de tijd gaat snel als je heel ja. veel feest hebt. En laatst is hij niet zo populair meer, natuurlijk. Maar goed, in de jaren 70, ach man, de ene hit naar nou, de andere hit. het ja. glad geslepen. Dit ook een beetje denken aan Boston. Was ook altijd zo heel erg soepeltjes klonk het altijd. Ja, maar nou, dat goed. is ook daarmee verkoop je de meeste platen, denk ik zelf. Ja, dat kan. Als je dat maar is. een heel. Net als jij zegt dat jij op de silent disco de enige was die een alternatief nummertje op had staan. De rest is dat allemaal op Relight Provider dansen. Ja, ik vertel je dat, dat, dat. Ik, uh, <laughs> ik geef het, ben je helemaal klaar met al die uitgescheten hits. En dan zie je iedereen op blauw staan. En dan denk je, waar ben ik aan het luisteren? Oh, groen. Is er nog iemand anders groen aan het luisteren? Niemand. Niemand. <laughs> ja, wat zegt dat over jou? Laat je ja, dat, je bent geen groepsdier, uh, dat is duidelijk. Nee, dat is zeker, nee als iedereen één kant op gaat, denk je, ach, oh, gaat gaan ja. we allemaal die kant op. Ja. Maar ja, ja. over groepsdieren gesproken. Nou, vertel. Komend weekend heb je dus weer Sandford Alive Meerdere keer per zomer hosten host Mangos Beach Bar en Cosmico Beach. Dit gratis strandfeest. Voor iedereen boven de 20. En zondag 9 juni wordt van 4 tot 5 voor 12 s'nachts. Of twee podia uh, op het strand muziek gedraaid. Uh, de parkeerplaatsen per aan de Boulevard naar blijven bereikbaar, maar die kunnen ook voller zijn. Dus ga een beetje op tijd. Of kom het yeah. ook maar voor. En je hebt nu, ik zag gisteren al. Uh, Meutes mannen met beveiligers ervoor... lopen door het dorp. mannen, Ja. Want ik kwam vanaf uh, het centrum in het dorp... want ik was naar de schouwer geweest. Uh, naar huis. En er liepen gewoon beveiligers voorop en beveiligers achteraan. Ze, ze, ze vertrouwen het niet helemaal. En er is de Deutsche Tourenwagenmasters... die komt naar circuit Zandvoort. En daardoor is het parkeerterrein Noord... alleen bereikbaar voor racebezoekers. En ook extra geluid... op en rond het circuit. En inderdaad, ik vond het al dat ik... Het circuit hoorde gisteren dat ik in de al zat te tellen... Ja? Voor de, van de verkiezingen, maar dat is, is dus voor deze race uh, okay. happening geweest. Nou, dus hoor. er is genoeg te doen. Het wordt mooi weer morgen. Dus nou ja, ik heb er zin in. Nou, leuk om te horen. Ja. Vandaag in de Telegraaf nog gelezen. Het was ook een beetje een uh, verhaal afgelopen week. Hè? De bullshit baans. Hoeveel bullshit baan hebben we eigenlijk? Ja. En vandaag uh, stelling een uh, Lindsay Simons... Dat is natuurlijk een vlogger, een zeer moderne jonge vrouw... die daar haar theorie over heeft. Bullshit bullshitbanen. ja, dat is mooi. Dat zijn die boomers die uh, natuurlijk een hoop geld hebben. Die hebben een baan, of een, uh, noem je dat, een uh, uh, huis al afbetaald. Die hebben natuurlijk genoeg geld al achter de hand. Die kunnen zeggen, ja, die vloggers... en die mensen op internet alleen filmpjes verspreiden... Die, uh, dat zijn allemaal bullshitbanen. Die dragen niks bij aan de maatschappij. Dat, uh, dat kunnen ze allemaal wel zeggen. En dat is onzin. Dit zijn inspirerende filmpjes soms die, die vloggers uh, posten. En daar kunnen we mooie dingen uit voortkomen. En Doeke Terp staat aan de andere kant. Die zegt, ja, het wordt tijd dat de jongelui eens gaan kijken wat echt nodig in de maatschappij. Handen aan het bed. Echt uh, praktische zaken moeten gedaan worden. En, en nou, die dingen tegenover elkaar is leuk om even te lezen. En uh, ja goed, uh, de jeugd van tegenwoordig heeft soms wel een beetje een zwart-wit beeld van, uh, van de wat oudere man. Hè? Ja, ja, zeker. En de oudere man heeft het ook een beetje getroffen met de huizen die destijds mm -hmm. nog betaalbaar waren. En uh, ja, die hebben een, een schaapje om op een drogen. En uh, die jeugd moet alles nog doen. En die is soms ook niet los te krijgen van dat mobieltje. Ja, precies. La, laat maar, dan zijn ze lekker rustig toch? Ja, ja, je weet niet ja wat voor dat gif... denken ouders ook vaak. ja, ja weet die wat voor gif ze de wereld in spuiten met al die uh, nare reacties overal op. hè? Ja beetje jammer. Precies. Nou, goed, dit was Toepak Leeft. Ja, tot volgende We week weer. We sluiten weer af met een ontzettende grote preek hier. En goeiemorgen, Zandert, is in de studio vandaag. Mocht je erheen moeten komen. Mocht je moeten heen komen. Heen, uh, moeten komen. Dan weet je dat. Oké. Okay. Lenny Gravitz, Blue Electric Light. De volgende single dient zich aan Love Is My Religion. Door de grote. Zeker. Later. Hoi.